8 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Ledenraad Ajax wil dat complete raad van commissarissen opstapt. Verdeelt hij tussen FNV-bonden onverminderd groot... en morgen op transport naar Tenerife.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 In het noorden van Israël is een aantal raketten uit Libanon neergekomen. Volgens het Israëlische leger werden alleen een paar gebouwen beschadigd. In de verklaring waarschuwde Israël dat de Libanese regering de plicht heeft dit soort aanvallen te voorkomen. Israël reageerde op de aanval met beschietingen op doelen in Zuid-Libanon.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 De eerste dag van de parlementsverkiezingen in Egypte is betrekkelijk vreedzaam verlopen. Er waren geen grote problemen op een aantal incidenten na. Sommige waarnemers raakten de weg kwijt naar het stembureau. En ook klopten de nummers van sommige kandidaten op de stembiljetten niet. Egyptenaren konden op sommige plekken tot middernacht stemmen. Omdat er laat op de dag nog altijd lange rijen stonden, bleven een aantal stembureaus langer open.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 Vanavond wordt het westen uit regen. Aan zee een harde wind met kans op windstoten. Morgen wisselen bewolkt en overwegend droog. En het wordt ongeveer 9 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 236 kilometer file is het nog een vrij normale ochtendspits. Alleen het is het behoorlijk wel druk op de A12-Duitse grens richting Arnhem. is het langzaam rijden in stilstand tussen af het Beek en Arnhem-Noord over ruim 15 kilometer... De dan de zuid van Rotterdam richting Europort. Op de A15. Een lange file van 11 kilometer. Tussen Hendrik Ambacht en Rotterdam charloos door een ongeluk. Wel zijn inmiddels allerlei soken weer open. Heeft ook gevolgen voor het verkeer. Op de A29 komen we vanuit op Zoom. Dan staan nog 7 kilometer voor knooppunt knooppunt Vaanplein. En op de A58, berg op Zon, richting Breda, daar is een ongeluk gebeurd bij Kroopend Prinsseveel. Het staat inmiddels 11 kilometer en bij Kroopend Prinsseveel is de rechterreis ook afgesloten. En er zijn nog problemen bij de spoorwegen, want door een beschadigde bovenleiding... leidt er tussen Centraal en Ede-Wageningen en tussen Centraal en Vedendaal geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur.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 Dat hebben we als onderhandelingspartners ook laten zien bij de gedragscode schoonmaakbranche. Samen op weg naar een nieuwe CAO. OSP. Samen voor een schone zaak. Ook de mooiste kerstdecoratie nu tot 25% korting. Eerstweekan.nl Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen... En Marcel Ooster. Goedemorgen, we zijn bij de verhuizing van Morgan naar Tenerife. Verslaggever Roep is bij het Dolfinarium. En we spreken uitgebreid met minister Hille van Defensie. Vooral over bezuinigen. Maar ook over de toekomst van de krijgsmacht. Hij is de gast na half negen en beantwoordt onze vragen en die van u. Premier Rutte is onderweg naar Washington voor zijn bezoek aan president Obama. En de ledenraad van Ajax moest gisteravond door de zure appel heen bijten. Of door iets anders. Worst eet je in plakjes. We hebben vanavond een hele moeilijke. Uh, ...plak van de worst afgesneden. Dat, uh, ik wil bijna zeggen dat we het met een heel bot mes hebben gedaan. Ja, met een bot mes door de worst. Er is een besluit genomen, maar duidelijkheid over de toekomst... ...van bestuurlijk Ajax, dat is er nog niet. Nee, het was een hele vieze worst. Ledenraad van Ajax heeft het vertrouwen opgezegd... ...in de raad van commissarissen. Rob Been is de nieuwe voorzitter van de ledenraad. En die deed dat dus namens de ledenraad. Ronald van der Geer heeft dat gevolgd gisteravond... ...aan het begin van de nacht... Uh, commissarissen weg, um, Ronald, alle bestuurlijke stappen slaan we over, want het moet nog wel bekrachtigd worden uiteindelijk en definitief worden. En dus ook kruif weg als commissaris. Wat er gebeurt er nu met de rol van kruif? die gaat omgezet worden in de rol van adviseur. Dat zal nog niet zo 1, 2, 3 en keihard worden uitgesproken. Maar dat is natuurlijk wel de bedoeling. Want wat gisteravond die leden hebben besloten... Uh, die hebben eigenlijk een windrichting bepaald. Hè. Waar, waar gaan we naartoe met, uh, met Ajax? Uh, door te kiezen uh, voor het vertrek van deze Raad van Commissarissen... kies je uiteindelijk ook voor dat technisch beleid ingezet onder Cruijff. Ooit begonnen met een rapportje. Uh, maar het idee van Cruijff is wel uiteindelijk gelanceerd... en uh, uh, geaccordeerd door deze ledenraad. En gisteren is dat nog eens bekrachtig. Dus Cruijff zal altijd uh, ja, gelieerd blijven aan het, uh, aan het beleid. Dat betekent ook dat je af en toe geraadpleegd moet worden. Doen het wel goed zo. Dus een rol van adviseur zal hem wat dat betreft prima liggen. En ik denk dat dat... In de, op de lange termijn ook gaat gebeuren. Hij zal nooit weggaan bij Ajax, dat zei Keemolenaar. Een van die leden gisteravond ook nog. Nee, hij mag nooit verloren gaan voor Ajax. Ja, adviserende rol. Dat heeft hij zelf ook het liefst. Ja, en um, hoe moet het verder met Van Gaal? Want die oneenigheid tussen de commissaris... is natuurlijk tot een climax gekomen bij het aanstellen... van onder andere Van Gaal als directeur bij Ajax... achter de rug om Van Kruijf. Wat, wat moet Van Gaal dan nog bij Ajax? Die zit in een buitengewoon lastig pakket, denk ik, hè? in de wetenschap dat er uh, twee kampen zijn binnen Ajax... en dat het andere kamp nou niet heel erg gecharmeerd is van jou als persoon... en als, en als, als trainer en als, als directeur. Uh, je weet dan uiteindelijk wel dat er binnen de club steun is... van de Raad van Commissarissen, maar sinds gisteren... even nog wel uh, uh, het voorbehoud maken... Uh, deze commissarissen moeten nog wel gehoor geven aan het verzoek... Hè, van de ledenraad. De bal ligt bij hun. Die moeten deze dagen laten weten, oké, okay, wij, wij treden terug. Gaan we ervan uit dat dat gebeurt... en dat er dus een nieuwe Raad van Commissarissen komt... Ja, dan zal Van Gaal toch ook weten dat zijn steun binnen het bedrijf Ajax is verdwenen. En hij zal nog wel eens een keer achter zijn oren krabben en denken... ja, moet ik hier wel aan gaan beginnen? Vooral ook omdat er natuurlijk gisteren, en dan herhaal ik even wat ik net zei... gekozen is voor die beleidslijn Kruif... En die, die zal toch op een aantal punten wel verschillen... van datgene wat Louis van Gaal wil. En naast Van Gaal is de, zijn de heren Sturkenboom... en Blind natuurlijk in directiefuncties gezet als, als interim. En bijvoorbeeld voor, voor Danny Blindgeld. Ja, die is nu technisch directeur. Maar in die plannen van Kruijf komt helemaal geen technisch directeur voor. Dat zou betekenen dat die functie ook weer verdwijnt. Maar als je het over Van Gaal hebt, hij is aangesteld. Dat is door deze Raad van Commissarissen gebeurd. Uiteindelijk zal er een volgende Raad van Commissarissen... een beslissing kunnen nemen over de directie, maar los daarvan kan Louis van natuurlijk ook zeggen... ja, ik heb die nu eens aangekeken en dit is toch niet wat ik helemaal wil. Ik zie ervan af en wellicht zit er ook nog wel in de overeenkomst die hij heeft... een ontbindende factor, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Nou, we houden het allemaal in de gaten. Het wordt nog vervolgd. Ronald van der Geer, dankjewel dat je het allemaal weer hebt gevolgd voor ons. En mocht u meer willen weten... Lezen en horen over Ajax. Dan kan dat op onze website. nos.nl. Onder het sportje, eh, onder het eh, kopje Sport moet ik zeggen. Ja, sport gaan we naar minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. Hij heeft gisteravond groen licht gekregen voor de vorming van de Nationale Politie. 25 regiokorpsen worden opgeheven en er komen dan 10 regio's... die direct onder beheer van de minister komen te vallen. VVD, CDA en PVV steunen de plannen, maar de oppositiepartijen twijfelen nog altijd. Minister Opstelte, goedemorgen. Goedemorgen. Toch had u tevoren gezegd, eh, tijdens het debat krijg ik de oppositie ook nog wel aan mijn kant. Dat is u niet gelukt, is dat een tegenvallen? Nou, dat weet ik niet of dat uh, niet gelukt is. Ze moeten of, nog stemmen. Ze, er wordt uh, gestemd. Ik vond de sfeer in het debat buitengewoon goed en uh, constructief. En dat zeiden zei de verschillende Kamerleden... ook uit de oppositie ook uh, naar mij. Dus ik wacht uh, uh, vol hoop uh, uh, de stemming van dinsdag af. Heeft u ze wat kunnen geven, de oppositie? Want zij maken zich zorgen over het feit dat u... Euh, nou, laten we het maar gewoon zeggen, een, een soort superbaas wordt. U heeft al veel te zeggen over het OM, straks ook over de politie. Kunt u ze daarin tegemoetkomen? Nou, ik heb, uh, daar hebben we het over gehad. Dat is natuurlijk uh, niet het uh, geval. Uh, uh, ik word de, de beheerder van de politie en het gezag over de politie... wat de politie doet, uh, dat uh, blijft bij de burgemeester... wiens positie wordt versterkt en het Openbaar Ministerie. En daar hebben we het uitvoerig over gehad. Mm -hmm. er zijn ook, uh, dat is ook nog versterkt uh, met uh, moties en amendementen. En uh, de wijkagent uh, komt uh, overal in Nederland... Één uh, op een wijkagent op 5000 inwoners. Uh, daar zijn ook, uh, is ook een amendement voor ingediend okay. en dat heb ik uh, positief uh, uh, beoordeeld. Kijk eens aan. Dus um, er komt een garantie voor het minimum aantal wijkagenten. Want waar, daar zijn zorgen over. Hè, dat u daar veel over te zeggen heeft... en dat de burgemeester uiteindelijk te weinig te zeggen heeft... over de politiesterkte in zijn gemeente. Nou, daar ging, ging het debat natuurlijk ook over. En uh, ik zeg van, door uh, de nationale politie krijg je een betere politie. De politiemensen kunnen beter hun werk doen, dat is belangrijk. Het wordt trouwens niet, uh, niet tien regio's, maar één regio. Eén uh, uh, één, uh, uh, één politieregio, namelijk Nederland, met uh -huh. tien eenheden. Dat is iets anders dan 25 uh -huh. regio's die we hadden. Uh, en ik denk dat de burgemeesterspositie het lokaal die bepaalt wat de politie gaat doen. Dat doe ik niet. Ik nee. organiseer de politie. Maar is er voldoende wettelijke basis voor bijvoorbeeld die politiesterkte? Want uh, u heeft het goed voor met de politie, kan ik mij zo voorstellen. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met uw opvolger? Ja, daar zit het, uh, dat moet je natuurlijk uh, uh, in, de, in de wet uh, goed regelen. Dat moet je borgen. Uh, en dat is, uh, dat, uh, daar, daar sta ik voor. Dat dat in de wet, zoals die dat nu uitziet, ook uh, uh, gaat gebeuren. En de burgemeesters in ons land zijn ook sterk. En mijn opvolgers zullen ook uh, heel goed en sterk zijn. Ja. Nou, al drie keer zeggen de burgemeester is sterk en de positie is verstevigd. Maar hoe dan? Want die burgemeesters zijn bang... dat uh, ja, de, de landelijke overheid, de minister dus, toch de overhand krijgt. Hoe, hoe neemt u die zorg weg dan? Uh, die neem ik weg doordat er in het gezag uh, helemaal niets veranderd is. Uh, dat de burgemeesterspositie nog hier en daar ook uh, versterkt is... Uh, met extra uh, uh, maatregelen. En eh, het is zo dat de burgemeester wordt ontlast eh, van het beheer. En dat is heel belangrijk. Dus die kan zich helemaal con concentreren op de kerntaak van het burgemeesterschap. En dat is de aansturing van de politie. Ja, dat klinkt mooi. Maar ze worden ontlast en dat zullen ze zelf eh, negatief uitleggen, nee, toch? Nee, dat is eh, niet zo. Want ik heb een prachtige brief eh, van het genootschap van burgemeesters. Dus alle burgemeesters eh, die steunen in de grote lijn eh, dit wetsont wetsontwerp. En hebben wel een aantal dingen nog gevraagd over de positie van de, van de regio burgemeester om die hier en daar te versterken. Ja, En dan hebben we nog een andere kwestie. Want in Overijssel en Gelderland zien ze de komst van de nationale politie... met leden ogen aan, want ze vinden dat hun regio te groot wordt. Uh, Overijssel en Gelderland worden samengevoegd tot één eenheid. Uh, nou, Dat zijn ruim drie uh, miljoen inwoners. Uh, snapt u de vrees van deze burgemeesters en van de provincie dat die regio te groot wordt, dat dat onbeheersbaar wordt? Nou, er is, uh, ja, ik, ben het, uh, ik heb daar ook natuurlijk uh, uh, kennis van genomen, ik heb met ze gesproken. Uh, het is wel zo dat uh, de burgemeesters van Gelderland, die zijn wel voor, die van Oost, uh, Overijssel niet. Mm -hmm. uh, ik sta erg voor uh, dat we die regio zo houden, uh, want daardoor krijgen ook uh, weer die burgemeesters een sterke politie. En als je een sterke politie hebt, uh, dan is jouw positie ook sterk. Want dan doet de politie wat jij wil. En uh, dat is daar geborgd. Krijgen we krijgen een veel robuustere organisatie dan ze nu hebben. En daar zit hem juist volgens mij um, de zorg. Uh, heel robuust, maar niet lokaal genoeg. Niet, niet, niet met genoeg aandacht voor lokaal politie. Uh, juist wel. En uh, meer dan, uh, dan, dan nu. Het is natuurlijk, we moeten niet alleen voor het nu en heden denken... maar ook voor de toekomst... Uh, stevig georganiseerde politie, uh, robuuste basisteams zijn dat. En als je dan als burgemeester van een gemeente Olst of Zwolle zegt... Uh, de inbraak is bij ons prioriteit, dat gaan we nu aanpakken... dan doet men dat ook, dan staat men klaar in zo'n team. Uh, dus er is veel meer borg in een hele stevige organisatie... dat men luistert wat er lokaal moet gebeuren. Goed. Dank, dat u ons even te woord wilde staan. Heel graag gedaan, Goedemorgen. Hoe is het opstelte van veiligheid en justitie over de nationale politie? Straks maar weer eens even kijken in Harderwijk... hoe het met de verhuizing van morgen gaat. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Het Behoorlijk druk op de A9 richting Amstelveen... door een ongeluk bij Badhoeverdorp. Er staat inmiddels 12 kilometer vanaf Beverwijk. Ook op de A15 richting Europort nog 15 kilometer langzaam rijden... tussen Alblasserdam en Rotterdam-Charles na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle reizen ook weer open. Daardoor heeft ook nog verkeer nog flink vertraging. Op de A29 komen we van het Berg Zoom, 7 kilometer voor het knooppunt Van Plein. En op de A16 richting Rotterdam, 10 kilometer tussen Zwijndrecht en de Van Noordbrug. Bij de Van Noordbrug is de linkerreis ook dicht. En er zijn nog problemen bij de sporenwegen. Want door een beschadigde bovenleiding rijdt er tussen Utrecht Centraal... en Ede Wageningen. En tussen Utrecht Centraal en Venendaal geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien minuten voor half negen is het. Uh, hoe is het met Orga Morgan? Vanuit uh, deze ochtend het Dolfinarium in Harderwijk... vertrekt al naar het Loro Park op Tenerife. Een verhuizing van het. 1200 <lacht> kilo zware dier. Was dat, was dat is. Sorry. Geen zo. Was jij dat, Col? Uh, oh nee. nee. En dat kan ik in alle eerlijkheid zeggen. Het was een zeeleeuw, die oh, okay. is uh, inmiddels ook wakker. Oké, okay. hey, hoe is het met Morgan? Uh, ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Uh, ja, zwaar getafeld deze zeeleeuw. Of uh, misschien ook een beetje opgewonden over het feit dat een huisgenoot van hem uh, vertrekt vandaag, Morgan. En heeft hij 14 maanden gebivakkeerd nadat hij was aangetroffen in de Waddenzee, sterk vermagerd. Ik zeg het nog maar eventjes, toen was het dier 430 kilo... en is inmiddels uh, weer aangesterkt tot een uh, formidabele 1400 kilo. Uh, klaar voor vertrek dus. Uh, we zijn nu in afwachting van het moment uh, dat de vrachtwagen met daarin morgen uh, het terrein van het Dolfinarium uh, zal verlaten. Daar ligt ze inmiddels in. En uh, nou ja, dat ging met, uh, ik heb het al eerder verteld, een hijskraan met een hangmatje eraan. En dat was een uh, bijzonder moment toen ze uit het water kwam. En uh, dat was ook het moment... Uh, voor uh, woordvoerder Bert van Plaatring om te zeggen, daar gaat ze. Daar gaat ze, ja. ja dat is een mooie omschrijving, absoluut. Ze hangt nu uh, boven haar bassin, waar ze waar ze ruim 17 maanden in heeft gezeten. En, uh, de verzorgers begeleiden haar door middel van kabels uh, die aan de hangmat zitten uh, naar de vrachtwagen. Het is moeilijk te zien, hè? Het is, het is inderdaad moeilijk te zien. Ik, uh, de kraan gaat ook niet heel hoog. Dat komt natuurlijk ook omdat de trainers altijd in de buurt moeten blijven. Ik zag net wel een hele mooie ademhaling van Morgan. Dus even... En zo'n fonteintje. zo'n fonteintje maakt inderdaad. Maar dan alleen met lucht. Ik denk dat Zou ze nou gestrest zijn? Nou, wat ik net van de verzorgster hoorde een half uurtje geleden... is dat ze, dat ze alles uh, goed in de gaten houdt, dat ze alert is. En dat er uh, totaal geen stress te herkennen is. Ja, dit is natuurlijk even een, uh, een onnatuurlijke situatie voor haar. Uh, dit, dit moment heeft ze eerder meegemaakt. Uh, ze is natuurlijk redelijk vaak onderzocht. In totaal is ze uh, zo'n 16 keer op deze manier uit het water getild. Oh. de dus hang in een hangmat is niet nieuw voor haar. Nee. Uh, alleen uh, wellicht dat ze nu iets doorheeft van de, nou ja, dat er denk ik wel heel veel mensen onderheen zijn. En dat het er allemaal iets spannender uitziet. Nou, straks in de vrachtwagen en vervolgens in het vliegtuig. Dat is pas echt wennen. Dat wordt pas echt wennen, maar het feit dat ze nu in een wat kleinere ruimte moet zijn, een soort een grote box met water, uh, dat hebben we haar wel getraind. Dus dat is niet nieuw voor hen, alleen de, de periode dat ze erin zit wordt wat langer dan dat ze gewend is. Maar haar verzorgers zijn continu bij haar, die blijven bij haar totdat tot zij uh, in Laurel Park in het water ligt. Zij kent de stemmen van haar verzorgers uh, en dat geeft haar rust en vertrouwen. En op die manier uh, uh, brengen we haar naar, uh, naar het Laurelpark. Heeft ze een klein uh, kalmeringsspelletje maar, uh, ja, gehad? Ja, dus een... Voor zover ik weet niet. Er is wel een dierenarts aanwezig die, uh, die haar medische situatie continu uh, in de gaten houdt. Dus uh, kan ingrijpen als het nodig is. Maar voor zover ik weet is dat tot op heden nog niet, mogelijk, uh, nog niet nodig geweest. De hangmat waar uh, Morgan in ligt komt nu voorbij. Zweeft even tussen hemel en aarde en uh, je kunt er niet heel Heel veel van zien wel de borst vinden. De flippers die door twee gaten naar buiten steken. Morgen maakt zachte piepende geluidjes. Is er misschien toch niet helemaal gerust op. Een bijdrage van Roel Paul was stuit vanuit het Dolfinarium in Harderwijk. Ja, meer verhuiswagens zullen er komen. Bijvoorbeeld in Doorn, gemeente de Utrechtse Heuvelrug. En daar is vanochtend Joris van der Kerkhof. Ja, Het idee is eh, niet om hier vandoor naar Tenerife te gaan... maar vandoor naar eh, Zeeland te gaan. Mariniers eh, sinds ja, ja. 1665 van Braam eh, kazerne. Mooi opgepoetst, eh, gouden letters op, eh, op een houten bord eh, hier. We staan aan de buitenkant op de dag dat er over de bezuinigingen... Eh, gesproken gaat worden van Defensie. 1 miljard, 12.000 mensen. Hoeveel mensen werken hier, meneer de burgemeester? Er werken hier ongeveer 2000 mensen. Hoeveel verdwijnen er hier, meneer de wethouder? Als het aan ons ligt, geen één. 0? Inderdaad. Dat zeker weten? Ja, ja, absoluut. Dat is, het is nergens voor nodig. Deze kazerne is absoluut in staat om een toekomstgerichte oplossing te bieden. En wat is die oplossing? Vond dat er hier mogelijkheden zijn om uit te breiden als daar behoefte aan blijkt. En ik blijf zeggen, de reden waarom Zeeland de mariniers graag wil hebben... dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde in geld... Uh, en om diezelfde reden waarom Zeeland de marine wil hebben, willen wij ze gewoon hierin door en houden. Want het uh, vertegenwoordigt voor u ook geld, werkgelegenheid. Ja, de combinatie daarvan uh, en wat wij belangrijk vinden. Uh, is dat de minister uh, um, ook met ons, dat heeft hij overigens ook geschreven... in zijn beantwoording aan de Tweede Kamer... dat hij uh, met ons een vergelijk gaat maken over die cijfers. En ik denk van, als je niks te vrezen hebt, dan kan je die vergelijking gewoon maken. Uh, en gelet op de houding die de minister heeft, ik denk misschien is hij toch wel bang... dat wij hierin door een gelijk krijgen en dat wij het goedkoper kunnen doen. U weet zeker dat u gelijk krijgt. Nou ja, wij hebben, uh, laat maar zeggen, een eerste berekeningen gemaakt... en die hebben, geven dan dusdanig groot verschil aan tussen de investeringen... investeringen dan hier, dat we zeggen van ja, hoe, hoe kun je dit ooit verkopen aan, aan, aan de bevolking... dat je 100 tot 150 miljoen meer gaat uitgeven... alleen maar omdat je het zo leuk vindt om het naar Zeeland te halen. Wilt u hier al het wezen omdraaien? Dan gaan we van het bord van de Van Braam -hoek Hoekgeest een beetje naar de zijkant. Daar staat beukenrode, prachtige oprijlaan. En daar staat vast een enorm huis achter. Als dit nou verdwijnt, die kazerne, wauw, daar kun je mooi wonen. Nou, daar denken we gewoon helemaal niet aan. Onze gemeenteraad heeft ons een motie, een motie uh, um, vastgesteld. En daarin worden wij opgedragen om al het mogelijke te doen om de Van Braam Moekgeestkazerne hier te behouden. Dus een plan B hebben we nog niet. Ja, daar geloof ik helemaal niks van. Nee, dat is een absoluut uh, feit. En... Maar dom, want als je geen plan B hebt, dan uh, wordt het gesloten en dan is er niks. Nou, nee, dat ben ik niet met u eens. Uh, punt 1, uh, we willen maar één ding. En reken nou eens goed na van alle opties die er zijn om dan een keuze te maken. Dat is iets wat je mag verwachten van uh, uh, een minister die daarvoor verantwoordelijk is en een taak van 1 miljoen heeft om te bezuinigen. Of 1 miljard heeft om te bezuinigen. Uh, en als wij kijken hier naar de mogelijkheden, dan zeggen wij van kijk, uh, je kunt hier uh, van alles bedenken met een woningbouwprogramma, maar wij hebben gewoon. Een bestaand 5 tot 10 jaar langdurend woningbouwprogramma. En daar zit geen ontwikkeling bij, waarin wij dit hier gaan omzetten naar 200 woningen of wat dan ook meer. We is, het is een onbetrouwbare minister? Nou, dat woord wil ik niet gebruiken, maar uh, ik vind het wel merkwaardig... van als je aan de Tweede Kamer antwoordt... dat je samen met de gemeente Doorn gaat onderzoeken... van uh, hoe dat hier zit met uh, de kosten... en dat je vier dagen later in de Kamercommissie zegt dat je het niet gaat doen... Ja, dat vind ik op zijn minst een beetje vreemd. Een beetje vreemd. We gaan zo luisteren naar, in uw ogen... Een beetje vreemde minister. Ik heb het idee dat ik het nu verkeerd samenvat. Hou er maar mee op. Joris, minister Hillen, of die nou vreemd is of niet, is straks de gast. Na half negen tot negen uur gaat hij in op vragen. Ook vragen uit de Doren. Dan naar Amerika. Voor het eerst uh, sinds hij premier is bezoekt Rutte, onze premier, de Amerikaanse president Barack Obama. Ze gaan het hebben over economische samenwerking, want de diplomatie van dit kabinet is er vooral opgericht om het belang van het Nederlands bedrijfsleven te dienen. Correspondent Wessel de Jong ging kijken bij een klant van het Nederlandse bedrijf Sempergreen. Ja, en dat begon met een teleurstelling, want die klant hoopte op iets meer dan alleen de amerika correspondent van de NOS.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 Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan tanken... Oh, ja, ik ook.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 de bemiddelingspoging kan ruzie binnen de FNV-vakcentrale niet sussen En ledenraad Ajax zegt vertrouwen in raad van commissarissen op. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De bemiddelingspoging om de FNV-bonden dichter bij elkaar te brengen... lijkt uit te draaien op een mislukking. De verdeeldheid tussen de bonden is nog net zo groot als een paar maanden geleden. Verslaggever Peter van de Meerschout. Als we het even samenvatten met de woorden van een van die voorzitters die wij hebben gesproken, die zei: Het is nog altijd uh, bende. We zijn eigenlijk geen bal opgeschoten. Feitelijk is er dus nog niks veranderd in die, in die standpunten van fnv bondgenoten en Advocabo. Ruim twee maanden geleden stemden de twee grootste bonden, Bondgenoten en Advocabo, tegen het pensioenakkoord. En zegde het vertrouwen in voorzitter Jongerius op. Twee verkenners moesten vervolgens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 Aanstaande vrijdag vergaderen de 19 fvv bonden over het tussenrapport van de bemiddelaars. Dan de ledenraad van Ajax. Die wil dat de raad van commissarissen opstapt, inclusief Johan Cruijff. De raad heeft alle vijf leden gevraagd hun zetel ter beschikking te stellen. Ken je modenaar van de ledenraad.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 En dat zullen we moeten respecteren, dat standpunt wat ze daarover gaan innemen. Ik kan me niet voorstellen dat ze kekoet willen blijven zitten... nadat het vertrouwen in ze is opgezegd. Maar dat weet je maar nooit, dat moet je afwachten. De ledenraad benoemde gisteravond ook een nieuw interimbestuur... dat bestaat uit drie leden, Rob Been junior, Roger van Bokstel en Ernst Lichthart. Vanuit het Dolfinarium in Harderwijk wordt vanochtend Orca Morgan verhuisd naar Tenerife. Morgan is in een container op een vrachtwagen geladen en die container wordt naar Tenerife gevlogen. De directeur van het Dolfinarium is erg tevreden over de operatie. Wat ik heb gezien is een uh, zeer goed uh, voorbereid uh, transport, zeer goede voorbereiding. Ik heb een uh, heel rustig dier gezien en uh, Morgan hangt in een hangmat en die hangt weer in een, in een soort box. En die wordt uh, netjes nat gehouden, er ligt het water in en de trainers en de verzorgers zijn bij haar om... Uh,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 Er zijn 20 mensen opgepakt, 16 in Spanje, 2 in België en in september al 2 in Nederland. Die twee uit Nederland waren een Spaans stel met een jongetje van 18 maanden. Ze kwamen uit Aruba. Ze werden op Schiphol aangehouden omdat de man het jongetje een vuistslag in zijn gezicht gaf. Het kind werd opgevangen en daarna bleek dat het kind bolletjes cocaïne in zijn luier had. De Republikeinse presidentskandidaat Herman Kane is opnieuw in opspraak geraakt door een vrouw. Op tv zei de vrouw dat Kane 13 jaar lang een buitenechtelijke relatie met haar had. De Republikein zou de vliegtickets voor haar hebben betaald zodat hij tijdens zijn reizen bij haar kon zijn. Volgens Kane waren hij en de vrouw bevriend, maar hadden ze geen relatie. It was someone who was supposed to be a friend, but obviously they didn't see it as a friendship. Now when you say friend, was this an affair? No, it was not. There was no seks? No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 En dit is de anwb verkeersinformatie met nog een paar opvallende files. op de A9 richting Amstelveen nog 10 kilometer langzaam rijden tussen Beverwijk en Badhoevedorp na een ongeluk. Aan de zuidkant van Rotterdam is het erg druk op de A15 richting Europort. Tussen Knolpunt Rittenkerk en Rotterdam Shalos nog 7 kilometer. Daar staat het ook nog flink vast op de A29 richting Rotterdam. 7 kilometer voor Knolpunt Vaanplein. Op de A28 naar Utrecht is een ongeluk gebeurd in de file. Daar is er tussen Amersfoort-Vattors en af en maar nog 11 kilometer. En op de A58, berg richting Breda... staat nog 10 kilometer voor klopend Prinsenveel door een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. En er zijn nog problemen bij de sporenwegen. Want door een beschadigde bovenleiding... leidt er tussen Utrecht-Centraal en Ede-Wageningen... en tussen Utrecht-Centraal en Veenendaal geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur.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 Deze week praat de Tweede Kamer over de begroting van Defensie. Hoe moet het verder met onze krijgsmacht in tijden van bezuinigingen? Daarom praten we het komend half uur, nou ja, nog twintig minuten tot negen uur met minister Hille van Defensie. Hij is hier in de studio. Hans Hille, goedemorgen en goedemorgen. welkom. Over um, dat debat gesproken wat uh, volgt deze week, uh, die bezuinigingen. Heeft het, heeft het nog zin, meneer Hille? Um, in hoeverre zijn die bezuinigingen, en u moet fors bezuinigen op de krijgsmacht, in hoeverre zijn die in beton gegoten? Uh, die zijn in beton gegoten, omdat als je de vorigste kant openslaat... zie je wat er internationaal aan de hand is. En een overheid die zijn financiën niet op orde heeft, die kan het schudden. Dan vliegt je rente omhoog. Dan gaat je concurrentiepositie eraan. Dan vliegt dus ook je werkloosheid omhoog. Dan gaat je hele economie naar de vaantjes. Dus je moet, en Nederland worden tot de sterkste landen onder meer... omdat wij de as overheid goed de hand ja. op de knip houden. Dus er valt voor de oppositie niks meer af te bikken? Nee, de oppositie, dat is het raar, in Nederland... de oppositie had meer willen bezuinigen op Defensie. Dus uh, nee, nee de, de oppositie wil juist dat er minder op sociale zekerheid... of minder op gezondheidszorg en meer op Defensie wordt bezuinigd. Dus van de oppositie krijg ik op dat punt niet de kritiek. En hoe zit het eigenlijk met u als minister? Want ik kan me voorstellen dat dat ook een beetje pijn doet. Uh, misschien wel een beetje veel pijn. Uh, een van de luisteraars zegt ook, Christijn van Gelder... Uh, moeten we vooruitkijken, niet vooruitkijken... en constateren dat we beter niet kunnen bezuinigen op Defensie, maar juist strategisch moeten investeren. De wereld wordt er immers niet rustiger op. U heeft ooit eens gezegd, Defensie is de verzekering voor de democratische rechtsstaat. Doet het u ook zeer als minister om dit te moeten doen? Ja, het doet me sowieso zeer, want uh, Defensie is, uh, is mij zeer aangelegen. Uh, ik beschouw de militair als mensen waar ik echt goed voor moet zorgen. Dus het is niet gemakkelijk, maar aan de andere kant het kan. Het is verantwoord om te doen, hoe hard het ook doorkomt, het is verantwoord om te doen. Uh, en als je ergens druk op zet, dan kan je ook zorgen dat een heleboel dingen nog net iets scherper en net iets beter kunnen worden. En wat er bij de kruis nog nodig is, dat is dat er ook een slag wordt gemaakt naar de toekomst met cyber. Uh, met uh, onbestuurde vliegtuigjes, dat soort dingen meer. De techniek staat niet stil op het ogenblik en dat vergt nieuwe investeringen. En wat als blijkt dat, want er wordt al gesproken over de eventuele nieuwe bezuinigingen vanwege de eurocrisis en de recessie die uh, aanstaande is. Wat als Defensie opnieuw getroffen wordt? Gaat u daar dan voor liggen? In, in principe. Natuurlijk, ja. De, elke minister gaat voor zijn eigen begroting liggen. Maar wij hebben een stelsel in Nederland. waarbij we de uitgaven en de inkomsten gescheiden hebben. En als de uitgaven tegenvallen. dan moet die minister bezuinigen waar de uitgaven tegenvallen. En op defensie zijn we precies op orde. Wij overscheiden niet. Dus wij zijn niet de eerste die ook in aanmerking komen dan. Vindt u? Ja. Nee, maar het, het is kan gewoon volgens dat... de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken. Kijk, en als de hele economie in elkaar ploft dan zeg ik, ja, als de hemel naar beneden valt... hebben we allemaal een blauwe hoed natuurlijk. Maar dat is iets wat we met elkaar moeten proberen te voorkomen. Maar heeft u nog wel aan dan om bijvoorbeeld die cyberwar... waar u zegt, hè, dat is toch een nieuwe ontwikkeling... als dat toch opeens nodig, meer nodig blijkt dan u gedacht had... of beveiliging tegen piraten, dat dat meer geld gaat kosten. Heeft u dat potje nog? Het is een kwestie van afwegingen maken. Als je verder op je zekerheid, op je, op je uh, verzekering... op je beveiliging gaat uh, be uh, bezuinigen dan kom je jezelf een keer tegen. Dan kan je of internationaal je verplichtingen in meer nakomen... dat wil zeggen dat je internationaal ook op andere punten inlevert. Dat gaat er niet zozeer om prestige, maar gaat het om, eh, om zakelijke belangen... die dan, dan vinden ze dat als je op de ene kant je verantwoordelijkheid die neemt... De en de andere kant zien ze je ook niet staan. Of dat eh, bepaalde taken dat er gaat vallen in je verdediging... omdat andere landen dat niet voor je overnemen. Dus Nederland heeft niet de vrijheid om zomaar te zeggen... van we doen niks meer of we doen wat minder. Dat moet je echt goed afspreken... Met Okay. Hmm. Een andere luisteraar heeft al een idee om eventueel uh, wat geld te winnen hier en daar. Franska Langeveld, zij stelt voor om te stoppen met het JSF-project. Dan houdt Defensie een hoop geld over. Of u dat wel eens heeft overwogen? Nou, dit kabinet heeft afgesproken daarover geen besluit te nemen, omdat het nog niet aan de orde is. Maar laten we even met elkaar afspreken. JSF of Nederland heeft Nederland er nu toe nog niet zoveel gekocht. We hebben twee testtoestelletjes gekocht. Maar we hebben in ruil daarvoor voor 2 miljard investeringen gekregen uh, vanuit Amerika voor het nee. Nederlands bedrijfsleven. Dus voorlopig is het als business case, zoals het dus een mooi Nederlands heet, een winstobject. Maar ik, zeg, ik zie ook met zorg natuurlijk de discussie internationaal. En ik zie ook met zorg. Dat, uh, dat het de hele tijd prijsverhogingen en uitstel zijn. Um, in het AD lezen wij vandaag dat de VVD met een voorstel komt uh, over de straaljagers. Namelijk waarom um, werken we niet samen bij de aankoop en de inzet van straaljagers? Bijvoorbeeld met de Denen. Wat vindt u van dat idee? Dat vind ik een hele goede gedachte. Ik heb er overigens met de Denen al over gesproken, ook met de Doren. Om um, um, um, um, uh, een soort pool uh, te vormen waarbij je dan uh, jouw aandeel in koopt. En, en, en uh, daar hebben je dus het trekkingsrecht erop. Dus als je ze nodig hebt, kan je ze gebruiken. En je kan ze gemeenschappelijk uh, plaatsen op een aantal basis. Je kan ze gemeenschappelijk oefenen. De Noorden en de Denen zijn daar niet op tegen. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, want het is een beslissing. We hebben die SF nog niet gekocht. Uh, het is een beslissing die na dit kabinet gaat plaatsvinden pas. Maar, maar ik u probeer... bent daar nu al mee bezig dus. Ja, maar ik ben met ongelooflijk veel samenwerkingsprojecten bezig. Ik geloof er heilig in. Uh, Europa verknoeit zoveel geld om niet samen te werken. Maar zou dat dan kunnen betekenen dat dat... dat heeft dan consequenties, neem ik aan, voor de aankoop van de JSF? Of het zou het kunnen hebben? Dat zou het kunnen hebben, maar we doen op, op andere plaatsen het ook al. We hebben bijvoorbeeld een transporttoestel, de C-17... hebben we met een aantal landen samengekocht. En dan hebben we een thuisbasis voor... en op het moment dat je luchttransport nodig hebt... kan je dat daar bestellen. Of we hebben in, dat is in Hongarije, we hebben hier in Nederland... Uh, een samenwerkingsverband met een aantal landen... ook weer voor luchttransport, wat vanuit Eindhoven gecoördineerd ja. wordt. Dus je kan een heleboel van dat soort dingen best samen doen. Ja, maar dat betekent wel dat in zijn totaliteit de Europese krijgsmacht toch kleiner wordt. Efficiënter gebruikt misschien ook aan de andere kant. We zullen NAVO, de Verenigde Staten, Obama ontvangt vandaag Rutte. die daar geen bezwaren tegen hebben? Voor, de, voor Amerika geldt dat de NAVO zijn eerlijke aandeel levert. En, dat, uh, en dan gaat het niet zozeer dat ze, ze niet in centen rekenen... maar in tanden hè, die, waarmee je kan bijten. Dus op het moment dat er iets aan de orde is... dat je ook inderdaad je aandeel kunt leveren. En dat uh, als wij ervoor zorgen dat we efficiënter werken... Ja. kunnen we meer doen. Dit hoeft niet ten koste te gaan van de inzet. Dit, nee, nee, nee, want dat is ook niet de bedoeling. Ja. Nou zijn we ook de hele ochtend al in de omgeving van Doeren. Eh, daar dreigt de marinekazerne te worden verplaatst. U bent bezig om dat te onderzoeken, hè? hoeveel dat kost en eh, of dat verstandig is. We gaan even naar onze verslaggever Joris van der Kerkhof. Joris, kan jij eens met jouw gast uitleggen waarom dat niet moet gebeuren? Ja, gast is in dit geval, zijn dat de twee burgemeester en wethouders... ze praten uit, bijna uit één mond. Waarom moet het niet gebeuren? Omdat wij, denken, ik, hoorde de minister net zeggen... Van dat Europa veel geld verspilt om niet samen te werken. Ik denk van, als de minister nou doet wat hij heeft geschreven aan de Tweede Kamer... dat hij met ons samen dat onderzoek doet... kunnen we misschien aantonen dat we hier ook geen geld verspillen... door de mariniers naar Zeeland te laten gaan. Wat kost het de gemeenschap, meneer de wethouder? Ik denk dat als wij, ik bedoel, als wij weg zouden gaan, wat het onze gemeenschap kost... Uh, daar zitten een aantal kosten in. Er zitten werkgelegenheidskosten in. En we weten allemaal wat het, het, het creëren van werkgelegenheid wat dat kost. Dan reken je al gauw op 30.000, 40 40.000 euro per persoon. Dus reken maar na. Kijk je naar het verlies uh, zeg maar aan, aan toeleveringsbedrijven, uh, detailhandel... dan schat ik dat al heel gauw in op een, een, een miljoen of 15, 16. En uh, vergeet ook niet dus de, de emotionele waarde. We zitten hier met een band die al meer dan 50 jaar bestaat. En die, die, die, die, die vecht je niet zomaar weg om de verkeerde reden. Ik, ik zeg nogmaals, wij zijn hier niet bezig om te gaan kijken... of het nu Flissingen of, of uh, doren moet worden. Wij willen alleen maar dat de minister zijn, toespra, of zijn, zijn toezegging nakomt. Ga het gelijkmatig, gelijkwaardig onderzoeken... en maak dan op basis van gewoon de cybermateriaal de keuze wat je het beste kunt doen. En gooi niet onnodig 100 miljoen of, of meer uh, over de balk... omdat Zeeland zo leuk lijkt. Ja, u, u staat zeker in uw schoenen, zegt u... als het gaat over die berekening. U weet zeker dat uw berekening uh, uh, beter is... Uh, Waarom zou die minister dan doen wat hij doet? Ja, dat moet u aan de minister vragen. Ik ja, denk dat, het nee, maar ik denk dat uh, de minister, dat heeft hij ook duidelijk laten blijken aan de uh, Kamercommissie. Dat hij gewoon een persoonlijke voorkeur heeft voor Zeeland. En dan denk ik van ja, dat mag. Maar als hij dan net uh, zegt van ja dat er geen geld verspild moet worden, dan denk ik van ja, vergelijk het dan gewoon en neem dan een beslissing. Want hier wordt er geen geld uh, verspild. Als het hier blijft, dan, uh, nou ja, hij kan zijn bezuinigingen bij wijze van spreken hier halen. Nou, kijk, op zijn minst uh, uh, is het handig om, om gewoon te vergelijken... van of de, uh, als de Van geeft kazene hier in Doorn blijft... van of dat gewoon goedkoper kan dan compleet nieuwbouwen in Zeeland. Uh, okay, luisteren. We gaan luisteren. Ja. Nou, minister Hille, uh, kost het u uiteindelijk meer als u verhuist... of laat verhuizen naar Zeeland? Dat weet ik nog niet. Dat zou kunnen, want we zijn op de moment te onderzoeken wat het kost om naar Zeeland te gaan. Maar u maken. zegt dat hè? zou kunnen, dat is dan toch niet handig als u wilt bezuinigen? Ja, maar als u van tevoren plannen maakt, dan weet u van tevoren nooit. Als u zegt, ik ga een nieuwe keuken bouwen thuis. En iemand komt die zegt, van wat kost dat? Ja. En u, dan zegt u ook, dat, dat ga ik dus laten uitrekenen. Dat snap ik. Alleen als u geen geld heeft voor een nieuwe keuken, dan stelt u misschien... De aankoop van de keuken ja, uit. En ja, dat is ja. toch het geval op dit moment? Nee, het is de kunst om bijvoorbeeld ook met behulp van Zeeland. of misschien met behulp van andere financieringsbronnen. goedkoper uit te komen waar het mij om gaat. Dus bij Doorn hadden we ook heel, heel fors moeten verbouwen en ingrijpen. Doorn is gewoon verouderd. Als het, als de beslissing die toen op het spel stond was niet door. De beslissing die toen op het spel stond was... de mariniers ergens naar de hei, op, in de Peel of waar dan ook. En toen heb ik gezegd, mariniers en zeesoldaten, dan naar Zeeland toe. Dan, dan gaan we het ergens anders doen. En waarom naar Zeeland? Ik heb een tweede opdracht gekregen. Toen ik al, al die bezuinigingen doorvoerde, heeft de Tweede Kamer ook tegen mij gezegd... houdt u er wel rekening mee dat we ook bij uw invulling van die bezuinigingen... dat het een beetje maatschappelijk gebeurt, houdt u rekening met economisch zwakke regio's. Nou, Zeeland is echt een economisch zwakke regio. En Utrecht is een economisch buitengewoon sterke regio. Dus ik heb dat gedaan. Ik begrijp Doorn heel goed, want zo'n verlies is natuurlijk dat komt eraan. Maar als je het echt uh, vanuit spreiding kijkt, dan is het een heel verantwoorde beslissing. Vervolgens moet hebben, heb ik wel altijd gezegd. Het moet niet defensie onnodig geld gaan kosten, want dat heb ik niet. Dus Zeeland moet er een bod komen, wat ik niet kan weigeren. Volgende vraag van een luisteraar. Anneke Kroowinkel vraagt. Hoe kan minister Hilde de kosten voor het opleiden van agenten in Kunduz verantwoorden? Volkskrant heeft berekend dat de opleiding van één agent een half miljoen euro kost. Ja, dat zijn van die staartjes die gemaakt worden. Dan delen ze de, een, een soldaat van mij op alle kosten van het leger. En ja. dan heb je dus een soldaat. En dan is een soldaat van wat met ontiegelijk duur. Het klopt niet dan? Wat nou Weet ja, u wel dat het wel kost? Nee, maar dan is elke barange die we inzetten op, op Schiphol is ook heel duur. Uh, als je zo rekent. Uh, de... de de, de krijgsmacht moet je nee. niet helemaal toerekenen met al zijn nee. bewapening die, die heeft naar de individuele militair. Maar er komen steeds maar berichten binnen vanuit Afghanistan dat het uh, ja dat mensen daar veel tijd over hebben, dat ze er best nog iets extra's bij kunnen doen dat het misschien wel niet zo efficiënt gebeurt dan. Nee, maar dat, dat is een ander probleem. We hebben toen, we, dat hebben we afgesproken met de Afghanen... was er een afspraak gemaakt ook over het aantal agenten... wat we zouden krijgen om op te leiden. En de Afghanen hebben, toen wij al bezig waren... om die zaak te organiseren, hebben een andere keuze gemaakt. Hebben toen andere agenten daarvoor beschikbaar gesteld. Minder dan we eerst van plan ja. waren. Dus dat proberen we nu op te... Op te lossen door ook de, de onderofficieren mee te nemen. Dan komen we aardig aan ons aantal. Eh, eh, maar even het kernpunt, meneer, is die missie niet gewoon heel erg duur? Nee, die is niet duurder dan als, als andere missies. En die betaalt over defensie niet alleen. Dat gaat, eh, begrotingstechnisch gesproken, wordt het verdeeld over alle ministeries. Hè? Want dat, heet, dat is onze internationale solidariteit. En op de begroting wordt van elke ministerie wat afgehouden voor dit soort dingen. Dus het kost mij niet extra veel geld. Maar waar het natuurlijk waar het toch om gaat, is dat je in, in landen van Afghanistan... hoe impopulair het in Nederland misschien toch ook is... een klus bent begonnen die je met elkaar goed moet afmaken. En dan is... is de vraag natuurlijk die daarachter ligt, die vermoed ik ook... Uh, achter de vraag van de luisteraar ligt... kan je dit soort missies nog wel doen in tijden waarin zo geknepen moet worden? Ja, een van de grootste problemen waar de wereld op het ogenblik voor staat... dat is dat onder die economische malaise waar we aan het lijden zijn... Waar we steeds meer mee te maken krijgen, dat elk land zich terugtrekt op zijn eigen eilandje. En neemt u van mij aan, de wereldeconomie en de wereldwelvaart is alleen te houden als we met elkaar samenwerken en elkaar ook open, met open grenzen tegemoet treden. En als ieder land achter zijn eigen duinen en zijn eigen dijken en zijn eigen grenzen gaat zitten, dan krijgen we met z'n allen hele armoedige omstandigheden, ook Nederland. Daar denkt gedoogpartner PVV anders over. Hè? Die trekt zich het liefst terug, juist, ja, achter ja, omdat de duinen het, omdat, in de dijk. Omdat de PVV aansluit bij de emotie van heel veel mensen. Omdat heel dat? veel mensen denken. Dat, dat, dat het verspilling is, maar dat neemt u van mij aan... Nederland verdient zijn meeste geld niet in Nederland... maar over de grenzen. Nederland verdient zijn geld met export... en Nederland verdient zijn geld met kennis... die we over de hele wereld aan het verspreiden zijn. Juist Nederland is het land wat economisch... het buitenland ontiegelijkheid hard nodig heeft. Dat besef en... is er niet bij de PVV of ze willen het niet zien. Nee, maar dat komt omdat zij, uh, uh, hun aanhang zijn mensen die uh, niet naar het buitenland gaan... of die minder betrokkenheid daarop hebben. Die denken, als we dat, die onzin allemaal niet doen, zoals zij dat dan noemen... dan houden we hier meer geld over. Maar juist doordat Nederland plus en min, dus ook voor de moeilijke dingen internationaal is... en ook om geld te verdienen, wordt Nederland serieus genomen... en kan Nederland ook heel veel geld naar Nederland toebrengen. Nederland is echt een van de, van de landen die valt of staat bij de wereldeconomie. En niet maar, bij, bij Nederland achter de rij. Maar dit verschil van opvatting maakt dat het, het werk met zo'n gedoogpartner dan niet heel lastig? Ja, maar de constructie die wij nu hebben is sowieso niet eenvoudig. Het is voor de eerste keer dat het gebeurt. En tot nu toe ben ik over de samenwerking helemaal niet ontevreden. Ook voor Defensie geldt dat de PVV eh, internationale missies niet zo ziet zitten... en we slagen er toch in om daar meerderheden in de Kamer voor te krijgen... ik vind het vanuit de democratie gezien eigenlijk best een winstpunt... want daardoor moeten wij veel meer rekening houden met de Tweede Kamer... dan een normaal meerderheidskabinet normaal gesproken hoeft te doen. Goed. Er is nog één vraag van uh, Marco Wieserhan... namens de logistieke organisatie EVO. Het gaat over het zeetransport. Klopt het dat dit kabinet internationaal alleen staat... in haar weigering private bewakers aan boord te nemen? Nee. Er zijn een aantal landen, euh, bijvoorbeeld euh, uh, uh, uh, Italië, Frankrijk... die ook uh, die met uh, mariniers werken en met, uh, met hun eigen leger daarvoor inzetten. En, uh, heel kort door de bocht. Uh, we hebben in de tijd de marine opgericht om de piraterij internationaal het hoofd te bieden. En dat was in de tijd van Michiel de Ruiter. Daarna hebben we dus onze krijgsmacht geordend... om het geweld bij de overheid te brengen. En dat is jarenlang, er zijn we oorlogen geweest... maar we, maar we hebben de rabouwen en de vrijbuiters hebben we tegen kunnen houden. Althans, zo goed en kwaad als het ging. Ja. En wat nu dreigt, dat is dat we uit, vanuit opportunisme... de rabouwen en de vrijbuiters weer vrij zegen geven. Dat ja. moeten we nooit doen. Goed, dan nog heel kort, want de PVV denkt wel mee. Wil 150 tot, tot 200 teams, dus militairen aan boord... van die ijschepen in plaats van... de 50 nu? Heeft u daar geld voor? Nou, de afgelopen jaar hadden we de nul. Uh, ik ben begonnen om het op te starten. We zijn al naar 50 kan Gaan, meer worden? Wat mij betreft mag het ook meer worden. Minister Hille, hartelijk dank voor uw komst. En beantwoorden van onze vragen en die van de luisteraars. Graag gedaan. En een goed debat later vandaag. Met de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Defensie.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 Peter houdt u uw aandacht op de weg en onthoudt u alleen alertopweg.nl. Voor als u achter uw computer zit en niet meer achter het stuur. Alertopweg.nl, een initiatief van Volkswagen. Als ik zeg tot 11 uur s avonds bereikbaar en in het weekend. Wat zeg jij dan? Gold.com bescherm je vermogen. Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten in de keuze voor een ziekenhuis.